6 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Antidepressiva alleen bij ernstig lijden. VN-waarnemers in Syrië beschoten. En verrassende Italiaanse finalisten op Roland Garros.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 De meeste partijen in de Tweede Kamer voelen weinig voor het idee van bondskanselier Merkel om stappen te zetten op weg naar een politieke unie in de EU. Merkel vindt dat de lidstaten stap voor stap meer bevoegdheden moeten overdragen aan Europa. Volgens haar is een monetaire unie niet voldoende. De VVD ziet er niets in om veel meer bevoegdheden aan Europa af te staan. Het CDA zegt niets te voelen voor een federatief Europa. De PVV spreekt van een zomersoldheid van Merkel. En de SP zegt dat ze in Europa willen doordenderen. Alleen D66 is wat positiever. Maar nieuwe politieke afspraken moeten wel goed worden geregeld, vindt de partij. De VN-waarnemers die polshoogte wilden nemen in het Syrische dorp... waar gisteren een bloedbad is aangericht, zijn beschoten. Dat heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon gezegd. De ongewapende waarnemers werden tegengehouden door militairen en dorpelingen. Volgens de dorpelingen zou het te gevaarlijk zijn. De Syrische regering ontkent elke betrokkenheid bij het bloedbad in het dorp... waar volgens activisten 78 mensen zijn afgeslacht. Bij een gasexplosie in het zuiden van Italië is een Nederlands gezin omgekomen. Het zijn een man van de Italiaanse afkomst, zijn Nederlandse vrouw en hun baby van 18 maanden. Hun lichamen zijn vanmiddag geborgen in een huis in de plaats Conversano. Volgens de burgemeester lagen de drie nog in bed toen het gas ontplofte. Daardoor stortten twee huizen in. Andere huizen in de buurt zijn door de gasontploffing beschadigd geraakt. De bewoners zijn geëvacueerd uit angst voor meer instortingen. PvdA pleit in haar verkiezingsprogramma voor het terugdraaien van verschillende maatregelen uit het Vijfpartijenakkoord. De PvdA vindt dat de politiek zich niet blind moet staren op het begrotingstekort voor volgend jaar. Het gaat om een begrotingsevenwicht in 2017. De partij wil onder meer af van de verhoging van de BTW en het belasten van de vergoeding van het woonwerkverkeer. De PvdA wil een toptarief van 60% voor de hoogste inkomens en inkomensafhankelijke premies in de zorg. Verder wil de partij 0,7 in plaats van 0,8 procent van het bruto binnenlands product besteden aan ontwikkelingssamenwerking, het ontslagrecht vereenvoudigen en de hypotheekrenteaftrek in stappen verlagen. Er is een derde verdachte opgepakt in de zaak van de roofoverval op de Haagse juwelier Stratman. Bij de overval werd de juwelier neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Het OM maakte vandaag bekend dat de politie vorige week in Almere... een 27-jarige man heeft aangehouden. Mogelijk bestuurde hij de vluchtauto van de twee 19-jarige hoofdverdachten. Het OM gaf kort na de overval foto's en beelden van de verdachten vrij. Eén hoofdverdachte kon kort daarna in Den Haag worden opgepakt. De andere was naar Georgië gevlucht... en meldde zichzelf bij de Nederlandse ambassade. Ze hebben allebei bekend. Een man uit Almere moet 18 jaar de cel in voor het doodsteken van een plaatsgenoot vorig jaar. De rechtbank in Lelystad heeft hem veroordeeld voor moord en poging tot doodslag. De man, die 34 is, weigerde mee te werken aan onderzoeken naar zijn geestestoestand. Mede daarom had het OM 25 jaar geëist. De man stak het slachtoffer en dienstvriendin vorig jaar mei neer na een ruzie op een tuinfeest in Almere. De vriendin raakte zwaar gewond, maar overleefde de steekpartij. De Centrale Bank van China heeft het belangrijkste rentetarief verlaagd... met een kwart punt tot 6,31 procent. Het is de eerste renteverlaging in China sinds 2008. De maatregel is bedoeld om de Chinese economie te stimuleren. Net als andere landen heeft ook China last van de wereldwijde crisis. De economische groei is afgezwakt. De renteverlaging in China kwam voor de financiële markten als een verrassing. Die reageerde positief en dat leidde tot hogere koersen op de aandelenbeurzen. In Amsterdam ging de aex index bijna een procent omhoog. De Italiaanse tennisster Sara Erani staat in de finale van Roland Garros. In de halve finale in Parijs versloeg ze verrassend de Australische Samantha Stoser in drie sets. 7-5, 1-6 en 6-3. Het is voor het eerst dat Erani in de finale van een Grand Slam toernooi staat. Ze speelt tegen de winnaar van het duel tussen de Russische Maria Sharapova en de Tsjechische Petra Kvitova. Het weer. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op onweer. Vannacht wat opklaringen en minimaal om 12 graden. Morgen vooral ochtends zon. Smiddag stapelwolken en verspreid weer buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 19. Zaterdag vooral droog met ook wat zon. ANEB, ah, verkeersinformatie. Het is een opvallend problematische avondspits rond Rotterdam. Dat komt door de afsluiting van de Maastunnel naar het zuiden. En ook de regen helpt niet echt mee... Veel files zijn langer dan gebruikelijk, trouwens ook in de rest van het land. Rond Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de A2, komend vanuit Maastricht. Er staat tussen De Hocht, tussen Knopend Leender Heide en Knopend Batadorp 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, dat is op de hoofdrijbaan, de parallelbaan is filevrij. Op de A2 naar het zuiden loopt het ook vast... tussen knooppunt Batadorp en knopend de Hocht, 6 kilometer. Ja, en dan Rotterdam, files met dubbele cijfers. Eigenlijk overal, eigenlijk staat de hele ring vol. De A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Rotterdam-Charlo 16 kilometer. A20 naar Gouda tussen Maasluis en knooppunt Terbrechtseplein 15. En de A67 van Eindhoven naar Duitsland voor de Duitse grens, 6 kilometer. Dat heeft te maken met een feestdag in Duitsland. Vrachtverkeer mag het land niet in en staat daardoor stil voor de grens. Omrijden is eigenlijk heel eenvoudig, maar helaas doen weinig mensen dat. Maar dat kan vanaf knooppunt Zaarderheiken over de A73 en de nieuwe A74.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 Op de 6 2012. En Radio 2 is weer van de partij. Vandaag de hele dag op Radio 2. Met live verslagen vanuit Frankrijk. Op de 6 en Radio 2. Vandaag samen bergop. Kijk voor meer informatie op radio 2.nl. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen. Ontwikkeling samenwerking.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 En Goedenavond, zo hoort uw ING-topman Jan Homme... over de plannen die er zijn om Spaanse banken te helpen. Depressie, het komt steeds vaker voor. Ruim een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Maar huisartsen zouden deze pillen voortaan alleen nog moeten voorschrijven... bij een depressie, stelt het Nederlands Huisartsengenootschap. Van dit genootschap, Marielle van Avondonk. Goeiedag. Goeiedag. De standaard is aangepast. We hebben depressie en we hebben depressieve klachten. U maakt sinds vandaag onderscheid. Waarom? Um, depressieve klachten zien wij als uh, huisartsen... Uh, mensen met uh, depressieve klachten zien wij als huisarts heel uh, veel meer... dan, dan uh, patiënten met een depressie. En uh, Huisartsen in het veld hadden behoefte aan handvatten voor uh, de behandeling van mensen met depressieve klachten. Wat zijn depressieve klachten? Zo? Uh, depressieve klachten zijn uh, uh, klachten van uiteraard somberheid... Uh, concentratieverlies, moeheid. Uh, het, het zijn klachten die, die je ook bij een... Uh, een echte depressie uh, ziet, alleen uh, en, en, en minder in aantal en meestal ook minder in ernst. Dus mensen met klachten zouden niet zo snel pillen voorgeschreven moeten krijgen... is nu de inzet. Precies. Want de mensen die dan nu worden gecategoriseerd als mensen met depressieve klachten... die krijgen gewoon te snel pillen voorgeschreven, het helpt niet. Maar dan ligt daar toch ook een taak voor de huisartsen... om daar te zeggen van nee, dit doen wij niet. Nou, dat, dat is ook wat wij uh, nu dus in deze richtlijn uh, opschrijven en, en uh, aanbevelen. Uh, schrijf, op de, uh, schrijf bij depressieve klachten geen antidepressiva voor. Wat is dan het advies van de huisarts? Nou, leg, uh, in eerste instantie uh, legt de huisarts de patiënt uit dat het vaak van voorbijgaande aard is. En dat, het, uh, dat deze klachten vaak gerelateerd zijn aan, aan problemen op allerlei levensgebieden: uh, relaties, gezondheid, werk. Daarbij uh, adviseert de huisarts de patiënt om. ...de structuur van de dag te behouden. Dus ga, uh, ga op tijd naar bed, sta op tijd op, uh, eet drie keer per dag. Omdat patiënten met een, met een depressie toch snel de neiging hebben om lang in bed te blijven en minder goed te eten. Dan kan ik me voorstellen dat heel wat patiënten gaan zeggen tegen hun huisarts... Uh, ...meneer of mevrouw, u neemt mij niet serieus. Nou, ik, verwacht, ik verwacht, dat, uh, verwacht dat niet, omdat het, omdat het voor heel veel uh, patiënten niet uh, de behoefte is dat zij meteen pillen krijgen. Dus de patiënt zal dan makkelijker meegaan, denkt u? Um, mogelijk, dat, uh, maar zij krijgen in ieder geval wel de beste behandeling uh, op, op, op het gebied van de, uh, depressieve klachten. Volgens de wetenschap. Vereist dat nog een aparte training voor huisartsen... om goed te kunnen inschatten wat dan een klacht is... of wat inderdaad een serieuze depressie is? Nee, een, een huisarts wordt ook opgeleid in, op, om uh, psychische klachten te diagnostiseren. En het doel is minder pillen. Duidelijk. Marielle van Avondonk van het huisartsengenootschap. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dan gaan we naar Den Haag. Sterker en socialer. Dat is het motto van het nieuwe PvdA-verkiezingsprogramma... dat partijleider Diederik Samsom vanmiddag in Den Haag presenteerde. Verslaggever Wilco Boom was daarbij. Wilco, eh, we spraken er eerder al over. Vind je het nou een opzienbarend programma? Uh, nee, dat is het niet. Want we hebben de afgelopen tijd natuurlijk al heel veel gehoord... van Diederik Samsom, de nieuwe partijleider. Maar er staat in elk geval één heel onverwacht voorstel in... en dat is verlaging van de ontwikkelingshulp. Tot nu toe was het bij de Partij van de Arbeid altijd een beetje heilig. Er moest 0,8 van het nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking... worden. Uitgegeven. Voor het eerst sinds vele jaren is dat nu in het verkiezingsprogramma verlaagd naar 0,7. Dus net zoals veel andere partijen dat trouwens ook hebben gedaan. Eh, maar voor de Partij van de Arbeid is dat een hele grote stap. Nou, verder snijdt de Partij van de Arbeid diep in defensie. Dat kost een miljard. Mogelijk moeten de duikboten weg, zei Samsom. En verder zijn het heel veel bekende punten. Hè. Niet voldoen aan de 3%-norm van Brussel, omdat daarmee de economie kapot bezuinigd zou worden. Wel begrotingsevenwicht in 2017. Nou ja, en verder bijvoorbeeld. Minder hypotheekrenteaftrek, geen forense belasting... zoals de vijf partijen uh, nu willen, ook geen btw-verhoging. Ja, en um, nou ja, volgens Samson moet op deze manier Nederland uit de crisis komen. En wat moeten wij hiervan maken, Wilco? Is dit sp light wat de laatste tijd natuurlijk vaak over de PvdA gezegd is? Nou, dat lijkt me niet. In de eerste plaats moeten we volgens mij niet vergeten... dat de SP de afgelopen jaren ook een beetje naar rechts is opgeschoven. Tegelijkertijd uh, kiest de PvdA op sommige punten... inderdaad een beetje voor een linksere koers. Bijvoorbeeld als het gaat om de inkomensafhankelijke zorgpremie... ook inkomensafhankelijke kinderbijslag. En de Partij van de Arbeid wil ook de hele zorg ontmarkten. Geen marktwerking meer in de zorg. Dat zou je ook SP-achtig kunnen noemen... Maar er staan ook veel voorstellen in het programma die meer naar rechts gaan. Bijvoorbeeld uh, sneller en eerder verhogen van de AOW-leeftijd. Uh, veranderen van het ontslagrecht. En in tegenstelling tot de SP is de Partij van de Arbeid ook heel positief over Europa. En dat zijn allemaal ideeën die bijvoorbeeld uh, eerder um, of meer leven bij, bij de VVD, bij het CDA en, en D66 in meer of mindere mate. Maar welke dat klinkt bij mij in de oren toch een beetje alsof ze op twee gedachten hinken. Ja, als je het onvriendelijk wil zeggen, dan kun je dat inderdaad zeggen. Bij de Partij van de Arbeid zelf is de conclusie... dat zij het beste van twee werelden combineren. Dat ze sociaal zijn waar nodig. En dat ze verder veel doen om de economie te moderniseren... en de groei te stimuleren, zodat iedereen weer aan werk kan komen. Ja, nou, um, veel partijen zitten natuurlijk al een beetje de kaarten te bekijken... voor na 12 september. Je noemde net al een aantal partijen, VVD, CDA, D66. Zijn dat dan de partijen waarmee de PVDA wellicht zou willen regeren? Nah. Diederik Samsom zelf zegt dat hij met iedereen... behalve de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders re wil regeren. Maar dat lijkt me een beetje een miskenning van de werkelijkheid. Want als je zo positief bent over Europa als de Partij van de Arbeid is... dan wordt samenwerking met de SP wel heel erg moeilijk. Bijvoorbeeld, want de SP is ook, net als de PVV, heel kritisch over Europa. En ja, alles hangt natuurlijk af van wat er gebeurt... met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Maar ik vermoed dat er dan eigenlijk maar één optie over is... Eh, namelijk een coalitie van vier partijen met de VVD, de Partij van de Arbeid, D66 en CDA. Die zouden er programmatisch uit moeten kunnen komen, deze oude middenpartijen. Maar ja, dan moeten ze met z'n vieren nog wel eventjes 75 zetels halen. Wilko Boon was dat vanuit Den Haag. Met de auto van Almelo naar Garkov. We spraken met oranje van Arjen Benjamins. Waar is die nu? We gaan hem direct even bellen. Onderweg. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is regionaal toch een behoorlijk drukke avondspits. Maar het hoogtepunt hebben we wel gehad. De regen trekt langzaam naar het noorden. Dat zien we ook in het filebeeld. De langste files bij Rotterdam zijn langzaam aan het oplossen. Bij Eindhoven is de weg weer vrij, de A2. Daar gebeurde een ongeluk. Files verdwijnen daar. De langste file staat op de A50. Arnhem richting Os. Voorknopend E-Wijk, 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. De afgelopen maanden hebben spaarders en investeerders massaal geld van de Spaanse banken gehaald... en bij Noord-Europese banken gestald. In de eerste maanden van dit jaar ging het om een kapitaalvlucht van maar liefst 97 miljard euro. De Spaanse tak van ING probeerde spaarders in Spanje de afgelopen tijd te verleiden het geld daar te houden. Zoals in deze reclame. Progressief, experimentaal... Pero cuando toca, la agarrá. Ah, y ahorrador. Hazte ya ahorrador. Es la cuenta naranja de ING Direct. Deze week zijn 800 bankiers bij elkaar in Kopenhagen. Centrale vraag, hoe halen we Spanje uit de puree? En wat moeten we doen als het onverhoopt misgaat in Spanje? Een belangrijke vraag voor ING, dat voor maar liefst 45 miljard euro... in Spanje aan leningen en hypotheken heeft uitstaan. En dus vraagt Rodin Creton aan ING-topman Jan Homme... of hij al met een verliesrekening houdt. Kijk, als je je geld niet terugkrijgt... dan heb je een, een probleem dat je je geld niet terugkrijgt... Dat is natuurlijk nooit leuk. Uh, en dan ja, moet je dat financieren. Dat verlies moet je dan nemen. Nou, ik denk dat het niet zo ver hoeft te komen. Ik denk als Spanje steun nodig heeft, dat Spanje zich wel kan redden. En dat ze dan ook zullen kunnen terugbetalen. Het is heel belangrijk dat Spanje nu steun gaat krijgen. En, en dat het op de juiste manier gebeurt. En dat men de zaken ook goed aanpakt in Spanje. En dat men de banken herkapitaliseert. En dat men de real estate business die er is... ...dat men die eens goed onder de loep neemt om te kijken wat er nou houdbaar is en wat niet. Maar wat zijn de gevolgen als die steun niet op het juiste moment komt? Dat kan ik niet zeggen. Ik denk dat uh, wij op dit ogenblik uh, alles heel nauwkeurig en heel goed gemanaged hebben. Uh, wat er zou kunnen gebeuren, dat doen wij uh, in onze planning, maar dat ga ik hier niet vertellen. Wat u het meest bezorgd over, de situatie in Spanje of in uh, Griekenland? Ja, Griekenland is een, een directe probleem met de verkiezingen die voor de boek staan op 17 juni. En die zijn natuurlijk heel bepalend voor wat er gaat gebeuren met Griekenland. En afhankelijk daarvan zou je weer een relatie naar Spanje kunnen leggen. Maar Spanje op zich natuurlijk als economie is veel groter dan Griekenland. En als het daar mis zou gaan, wat ik niet hoop en ik denk ook niet dat het hoeft... Ja, dan hebben we een groter probleem dan dat je in Griekenland zou hebben. Als Spanje dus uh, gered zou moeten worden op de een of andere manier... maar we praten als, hè, altijd lastig vind ik om dat te doen... dan vraagt dat veel meer geld en veel meer steun dan bij Griekenland. Dus dan moet het bedrag wat opgehoest moet worden, is veel groter. Ook van de lidstaten, maar ook van IMF en van anderen. En als zodanig, ja, een groter bedrag is altijd gevaarlijker dan een klein bedrag. Uh, hebben we hebben daar een business... Uh, die business is een hele goede business. En ik moet zeggen, tot nu toe hebben we daar eigenlijk helemaal geen probleem Want is Jan Homme, ING Topman, bij die bankiersconferentie in Kopenhagen. Ruim 1 op de tien vogelsoorten wordt bedreigd met uitsterven. Dat blijkt uit de nieuwe rode lijst van de International Union for Conservation of Nature. Deze lijst wordt elke vier jaar bijgewerkt. Roepau, onze verslaggever, praat hierover met René Dekker... En dat is het hoofdcollecties van Naturalis in Leiden. Dit is misschien wel de treurigste afdeling van Naturalis. Ja, we staan hier voor een kast voor kasten... met uitgestorven vogelsoorten, allemaal van de laatste 150, 200 jaar... door menselijk toedoen. Dit is er niet meer. En wat hebben we dan, bijvoorbeeld? Javaanse kiviet, uh, trektuif uit Amerika, de hopspreuw van Reunion... Vogels waar de meeste mensen waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord. En die dus vrij geruisloos van de aardbodem zouden kunnen verdwijnen. als er geen mensen waren die daar speciaal op letten, zoals René Dekker. Hoeveel meer wil je er nog horen? Hij is een van de adviseurs van de IUCN. De vernietiging van biotoop is nog steeds een van de grootste bedreigingen voor biodiversiteit. Volgens het laatste rapport van de IUCN staan er alleen al in het Amazonegebied 100 vogelsoorten op uitsterven. Bij wijze van spreken morgen, want er zijn soorten waarvan er nog maar een paar zijn. En er zijn soorten waarvan er nog honderd zijn, duizend uh, zijn. Maar als er zoveel procent in zoveel jaar achteruit gaat, dan kan je bij wijze van spreken de lijn doortrekken. Dan is er, Die er geen hou meer aan. Is, is meer aan ja. Ja. Maar de laatste raming van IUCN, want nu is een, dus net het nieuwe rapport uit. Er zijn zo'n 10.000 vogelsoorten op de wereld en er waren er meer dan 1100 acuut bedreigd. Dus dat is meer dan 10 procent. Ook uit Nederland zijn er de afgelopen decennia verschillende vogelsoorten verdwenen... maar over de grens komen die vaak nog in grote getalen voor. Niettemin heeft Nederland voor bepaalde soorten wel een speciale verantwoordelijkheid, vindt Dekker. Het eerste waar ik aan denk is de grutto. Het gaat heel slecht met de grutto. Het heeft met het, het weilandbeheer te maken, onder andere, niet alleen. De overwinteringsplekken, het niet meer terug kunnen komen. En het grootste deel van de populatie van de grutto van West-Europa... En dus eigenlijk van de wereld broedt in en rond Nederland. Dus daar hebben we echt een verantwoordelijkheid. De Eskimo-wilk die hier staat, die staat hier sinds kort. Want eigenlijk is recentelijk officieel, ook al wil misschien nog niet iedereen eraan, toegegeven dat hij is er niet meer is. Er wordt zoveel gevolgd in Noord-Amerika. Ook op de plekken waar ze vroeger bekend waren te overwinteren. Op de trek een tussenstop hadden. Ze zijn al een aantal decennia niet meer gezien. Dus we hebben hem verplaatst van de gewone collectie. Van de nog aanwezige soorten, de nog levende soorten, naar de uitgestorven soorten. En ook hier weer is het mee, zoals met, met veel vogels. Vogels staan aan de top van de voedselketen. Ze spelen een rol met insectenbestrijding, met zadenverspreiding, wat een hele belangrijke is. Eh, en dus de, de verspreiding van planten en bomen, et cetera. Als je het moet vaststellen dat een bepaalde vogelsoort er niet meer is... die aan de top van een voedselketen staat... moet je dan ook de conclusie trekken dat met al die organismen daaronder... het niet zo goed gesteld is? Ja, of juist wel. Als je niet meer opgevreten kan je ook uitbreken. En daar kunnen wij wel last van hebben. Dus het effect is niet uh, te voorspellen. U bent vanaf uw prilste jeugd bezig geweest met het kijken naar vogels. Welke heeft u uit Nederland zien verdwijnen? De Kuifleeuwerik. Vroeger gewoon op mijn middelbare school in Beverwijk. Er zat op het speelplein. Zat de Kuifleeuwerik. Eerste de beste nieuwbouwwijk. Zat de Kuifleeuwerik. Misschien broeden er nog één of twee paar in Nederland. Maar dit zit Roepau maakte dit uh, verslag met René Dekker. En een hoop vogeltjes, zo te horen. Eén auto, vier vrienden. Gisteren vertrokken ze vanuit Almelo op weg naar Garkov... om Oranje te zien spelen tegen Denemarken. We spraken gisteravond met Arjen Benjamins. Goedenavond, opnieuw. Goeden, goedenavond. Je had al verwacht dat het een uh, spannend euro zou gaan worden. Vanmorgen hoorden we je vertellen bij uh, Marcel en Lara. dat jullie pech hebben met de auto. Hoe staat het daar nu mee? Uh, ja, de auto hebben we achtergelaten uh, in de buurt van Hannover. En de ANWB heeft ons een huurauto uh, uh, toegestuurd. En uh, daarmee vervolgen we naar onze reis. En we zijn nu inmiddels uh, net bij in Polen. Ah, dus, de Polse uh, grens hoe was dat? Uh, ja, ja, niks, geen probleem. We konden zo doorrijden. Maar daar heb je nog wel even te gaan. Ja, we hebben nog een uh, heel stuk te gaan, maar we blijven straks doorrijden en uh, goed afwisselen met z'n allen. Zoveel mogelijk uh, tijd een beetje terug binnen. Want jullie lopen behoorlijk achter op het schema wat jullie bedacht hadden? Ja, we uh, hoorden uh, hier uh, gisteravond uh, te zijn. Maar dat uh, bleek dus niet zo te zijn. Dus wat moet er gebeuren de komende nacht? Afwisselen, slapen, doorrijden de hele nacht door? Ja, we willen wel de hele nacht doorrijden uh, als het lukt. Uh, als de wegen een beetje begaanbaar zijn. Uh, maar dat is volgens mij wel uh, oké. Okay, is wat te doen, volgens mij. En hebben mensen in de gaten dat jullie op weg zijn naar het uh, Europees kampioenschap voetbal? Ja, we zijn onderweg wel het uh, uh, Duitsers vooral tegengekomen die, uh, die dat natuurlijk een beetje de gek aansteken. En, uh, ja, dat is wel leuk. Ja, vertel. Ja, dan kom je Duitsers tegen met vlaggetjes aan de auto. En uh, ja, wij hebben dan niet die vlaggetjes aan de auto, maar de oranje hoeden die uh, op de hoedenplank liggen, die uh, zijn wel herkenbaar als uh, Nederland zelf supporters. Dus ja, dan, uh, dan rij je naast elkaar en dan. Uh, een beetje, maak je gebaren met, uh, met de vingers hoeveel, uh, hoeveel de stand gaat worden volgens jou. Ja, dat is wel leuk. En hebben de Duitsers meer vertrouwen dan jullie? Uh, ja, nou ja, laat je Duitsers maar arrogant zijn. Uh, wij pakken ze wel terug. Eerst die wedstrijd tegen Denemarken. Je vertelde zelf gisteravond dat jullie bingo hebben meegenomen voor een beetje vertieren in de auto. Wie is de ja, grote ja, bingo-kampioen? Ja, niet voor, uh, niet voor in de auto zozeer, maar ja, daarmee hebben we de tijd even gedood. Het was eigenlijk meer voor op de camping. Ah. De, de oranje bingo, Benny's oranje bingo. <laughs> en uh, de, de winnaar is, uh, is onze chauffeur. Dus we doen elke keer een paar euro in de pot. En uh, dit keer, uh, dit keer uh, won hij de pot. De chauffeur is goed bezig daar. Jullie zijn net Polen binnen gereden. Veel succes uh, richting ja, Krakau. Dat is de eerste volgende tussenstop. Arjen ja, mens? tot morgenochtend. In België is de leider van Sharia voor Belgium aangehouden voor het aanzetten tot haat en geweld. Het is een militante moslimjongere groep die de afgelopen tijd veel in het nieuws kwam. Paul van Tichelt hoort u van het parket van Antwerpen. Meneer Belkassem is vanochtend gearresteerd in opdracht van de Antwerpse onderzoeksrichter. Hij is nadien verhoord, hij is dan voorgeleid bij de onderzoeksrichter en die heeft hem kort na de middag aangehouden. Waar wordt hij van verdacht? Uh, hij wordt ervan verdacht inbreuken te hebben gepleegd op de Antidiscriminatiewet van 2007. Meer bepaald, menen wij, dat het heeft aangezet tot haat, geweld en discriminatie. Is dat aanleiding van die rellen vorige week in Molenbeek? Uh, zo is het. Uh, de feiten die eraan te grondslag liggen is een videoboodschap uh, die hij op 1 juni heeft gepost op YouTube. En in die videoboodschap verheerlijkt hij niet alleen het geweld dat is gepleegd, maar roept hij zijn broeders en zusters ook op om gewapenderhand uh, de strijd aan te binden tegen de niet-gelovigen. Valt zoiets ook niet gewoon onder de vrijheid van meningsuiting? Het recht op vrije meningsuiting is een democratische vrijheid die wij hoog in het handel dragen. Uh, maar wij menen dat uh, de verdachte met zijn acties dat recht op vrije meningsuiting verschillende keren heeft overschreden. Hij zet aan tot geweld. Hij is een haatprediker. Hij uh, zaait haat. Hij polariseert. Um, en dat is, uh, dat is erover. Hij schaadt daarmee uh, de ganse gemeenschap en in het bijzonder ook alle moslims die op een vreedzame manier hun geloof beleiden en hier vreedzaam samenleven. Hij is onlangs nog veroordeeld voor haatzaaien. Het is hij nooit in de cel beland. Kunt u garanderen dat hij nu wel in de cel blijft? Hij is inderdaad een maand geleden veroordeeld tegen dat vonnis heeft hij beroep uh, ingesteld. Dus het is afwachten wat er in beroep wordt geoordeeld over die feiten. Uh, ik kan niet garanderen dat hij in de cel blijft. Ik kan alleen zeggen dat hij nu is aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat het onderzoek wordt verder gezet en dat hij volgende week voor de raadkamer moet komen. Die zal oordelen over zijn al dan niet verdere aanhouding. Maar wij menen met deze videoboodschap dat er opnieuw duidelijk misdrijven kunnen worden vastgesteld. Dus het openbaar ministerie is daarvan overtuigd ja, van de goede zaak. U hoorde vanuit uh, België, Paul van Tichelt van het parket van Antwerpen. Joris van Poppel sprak met hem. We zakken verder af naar Frankrijk, Parijs. Want één finaliste is bekend, Mark Brasser. Sarah Erani uh, bij het vrouwentennis op Roland Garros. Uh, de tweede halve finale, hoe staat het daarmee? Inderdaad, nou die wordt gelukkig gespeeld. Weersomstandigheden nog altijd goed. 4-3 in het voordeel van Maria Sharapova in deze partij tegen Petra Kvitova. Ja, de belangen voor Maria Sharapova zijn groot. Als ze deze wedstrijd wint, als ze de finale haalt, dan is Maria Sharapova de nieuwe nummer 1 van de wereld. Dan was Victoria Azarenka af. En ook nog belangrijk, dit is het enige Grand Slam-toernooi wat Maria Sharapova nog nooit heeft gewonnen in haar carrière. De andere drie wel. Roland Garros niet. Als ze dit toernooi wint, ja, dan voltooit ze haar career Grand Slam, zoals dat heet. 4-3 dus in het voordeel van Maria Sharapova in de eerste set. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Tim en ik wensen u een, uh, een goede avond. We gaan naar Joost Eertmans. Joost, hoi. Ja. Wij zullen Luzella. ons best doen jou de komende weken te evenaren bij de sportzomerprogrammering. Nou, ik hoop het. Ik hoop er zelf ook een beetje een steentje aan bij te dragen. Zeker. Want ik doe zo nu en dan nog eens een kolompje bij, bij jullie. Goed, leuk. Uh, maar het is... Tim... Leuk? Dat zijn... Ja, leuk. Ja, vind ik ook leuk. Dat kan over alles gaan trouwens, dus... Uh... We maken ons borst nat. Ja, dat zou ik doen. In ieder geval vanavond de laatste avondspits van dit seizoen. Dus negen uh, weken zijn we eruit. Uh, maar wel een hele mooie avondspits, denk ik zelf. De sportzomer gaat eigenlijk beginnen bij ons zometeen om half zeven. Het optimisme groeit en de spanning ook. Uh, maar liefst 46% van de Nederlanders denkt dat het Nederlands elftal met Bert van Maarwijk de Europese titel gaat pakken. En ik denk dat het ook wel tijd is na 24 jaar. We hebben de voorspellingen hierover van Rutte, Roemer, Pechtold, Samson en Wilders te pakken. Zij gaan bij ons zeggen of wij wel of niet Europees kampioen worden. En Pechtold was bijvoorbeeld heel duidelijk. Ik ga voor goud. Kijk, dat is tot rechtstreeks en duidelijk. Uh, ze gaan misschien het EK dan wel boycotten. Maar niet de voorspellingen. Die komen dus uit de politieke arena. Alle lijsttrekkers geven hun voorspelling. En ik doe daaraan mee, want ik zeg heel optimistisch. Oranje wordt gewoon Europees kampioen. U gaat meedoen als u wil op hashtag Oranje. Hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Deelt u dit optimisme of denkt u nee, zover is het niet. We gaan het gewoon niet redden. Het wordt Duitsland of Spanje. 0800 1121. Doet u mee aan deze laatste avondspits voor de zomer. 0800 1121 onder de bezielende leiding. Zometeen van Kroes gaan wij zeggen... Oranje wordt Europees kampioen. Met avondspits zijn we er zometeen direct na het NOS Journaal. Heel graag, tot zo.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 Bij een gasexplosie in het zuiden van Italië is een Nederlands gezin omgekomen. Het zijn een man van Italiaanse afkomst, een Nederlandse vrouw en hun baby van 18 maanden. Hun lichaam zijn vanmiddag geborgen in een huis in de plaats Conversano. Volgens de burgemeester lagen de drie nog in bed toen het gas ontplofte. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. We hebben buien boven het midden en zuiden van het land. En vooral in het zuiden kunnen die onweer opleveren. Ze trekken langzaam ook in noordelijke richtingen. Dat betekent dat het daar ook wat natter gaat worden. In de loop van de nacht klaart het dan in het midden en zuiden op. Wordt het droog en kan er ook wat nevel ontstaan. Minimumtemperaturen liggen vannacht rond de 11 of 12 graden. Dan gaat daarna ook de wind aantrekken en morgen overdag staat er bij zee sowieso een krachtige wind, windkracht 6. Misschien wel een harde wind, windkracht 7 uit het zuidwesten. En ook bovenland vrij veel wind. Er is ruimte voor de zon, er ontstaan weer stapelwolken. En dan groeien, die groeien uit tot enkele buien in het oosten, misschien wel weer met onweer. Temperatuur zo'n 17 tot 20 graden. In het weekend is het ietsjes minder warm. Een graad of 17 wordt het dan op de meeste plaatsen. Zaterdag valt het met de buien wel mee. Zondag zijn die weer terug in het weerbeeld. En beide dagen hebben ook af en toe zon. En in de loop van zaterdag gaat de wind afnemen. ANRB, ah, verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits, maar de drukte neemt nu wel af. We zien nu de meeste files nog op de wegen rond Rotterdam... en ook nog wel rond Utrecht. Maar de problemen zitten echt nog rond Rotterdam... want daar was vanmiddag al sprake van een verkeersinfarct... door de regen en de afsluiting van de Maastunnel. Maar Het ging wat beter, maar er is nu opnieuw een ongeluk gebeurd. Het wegennet is daar erg kwetsbaar. Dat komt omdat de Maastunnel naar het zuiden dicht is. Daardoor eh, lopen de files op de andere wegen heel snel op... als er dan even wat gebeurt. Zo is de A4... naar het zuiden nu deels dicht bij knooppunt Ketelplein. Je kunt er nog heel eh, krap langs door een ongeluk. Ik loop daar dan vast op de A20 richting Gouda. Er staat tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Ketelplein nu 7 kilometer stil. Het alternatief is de route via de Van Brineoordbrug, maar daar is het nu wel erg druk. A20 naar Gouda staat nog 10 kilometer vierde voor knooppunt Terbrechtseplein. Andere files lossen wel vrij snel op. Behalve die bij Arnhem op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat tussen Knoop het Grijzoord en Knoop het Ewijk 12 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Oranje wordt Europees kampioen. Goedenavond, tot 7 uur neemt WNL u mee naar de Europese titel. Praat met ons mee. Bel WNL 0800 1121. Nog maar één nachtje slapen, dan gaat het weer beginnen. Eigenlijk we niet eens meer te spelen. Wij gaan namelijk winnen. We hebben de topscorer van Engeland in de spits... en de man met de meeste doelpunten in de Duitse competitie... verdient bij ons een plaats als supersub. We beschikken over voetballers als Schneider, Robben, Van Bommel... Van der Vaart, Affelay en Kuit. Spelers waar menig land zijn vingers bij zal aflikken... al hadden ze er maar één van. Nu is het niet zo dat het gemakkelijk wordt daar in de Oekraïne en Polen. Spanje en Duitsland maken ook een grote kans. Maar ik denk met gezond verstand dat het nu eindelijk weer eens tijd wordt voor een titel. Twee jaar geleden waren we er dichtbij. We hebben min of meer dezelfde selectie. Nu alleen nog gemotiveerder, nog meer gedreven om te winnen. En daarom zeg ik, Oranje wordt Europees kampioen. Wel WNL 0800 1121 ja, de sfeer komt er goed in hier bij Avondspits van WNL. U hoort het, we gaan er vol voor. U kunt meedoen. Oranje wordt Europees kampioen 0800 1121. Haal je toeter uit de la, want we gaan naar het TK met Mark van Bommel en Van der Vaart. Wesley Sneijder aan de bal winnen we van Portugal. We vegen ze allemaal van de kaart. 23% van de Nederlanders denkt dat Duitsland kampioen wordt, 14% Spanje en vooral mannen tussen de 18 en de 25 jaar die denken dat Nederland het gaat worden. Wat vindt u? 0800-1121, Oranje wordt Europees kampioen. We gaan straks nog even naar Garkov zelf live over, dus naar de Oekraïne, waar Nederland de eerste wedstrijd speelt zaterdag tegen Den eh, daar gaan we praten met Theo Pauw van de, van de supportersvereniging van de KNVB. Hoe de sfeer daar is, zo'n beetje rond kwart voor zeven. Maar eerst graag uw mening, worden we kampioen of niet? De eerste bellen was Piet van Es uit Nijmegen. Piet? Nou, ik denk het niet. Niet? niet? Nee, de verdediging. Ik bedoel, er is zoveel uh, problemen daarin. En, het, en het heeft Nederland heeft altijd al gehad op grote toernooien dat de verdediging eigenlijk de slechtste uh, ader is. Ja, Piet, wat is wat je zwakste schakel achterin? Ja, nou, nu met Matthijsen waarschijnlijk uh, naar huis gaat. Niet zeker, maar ik denk het wel. Ja, dan moet je het even met De Vrij doen. Ja, die, die, die heeft natuurlijk ook geen ervaring. Willems, 18e jongste speler trouwens die we ooit gehad hebben. Mm. Nee, ik vind het toch... Uh, nou ja, ze, Ron moeten er veel, ze moeten er gewoon veel aanvallen. Want ja. Johan, Johan Kruisen wel zo het aanval de beste verdediging is. Ja, dat zullen we moeten gaan doen. Maar een beetje optimisme helpt natuurlijk ook vanuit... Uh, van nou, ik een, ons... ben niet optimistisch. Ik ben in de sport altijd realistisch. Want met mm. de Tour ook. Dan dus zeg ik ook dat Caddo Evans wint en niet Robert Geesing. Dus ja. uh, eh, eh, voor mij is het de voetbal en de, de, de beste wint. En dan voor mij is dat Spanje of Duitsland. Spanje of Duitsland, Piet. Je was de ja. eerste en je legt hem op de stip. Spanje of Duitsland, wat denkt u? Wie wordt Europees kampioen? Ik ga voor Oranje. En met ons vele lijsttrekkers uit de politiek dus. De politici hebben hun mening wel gegeven aan Avondspits. We gaan zo luisteren wat Jesper Stoffelen van de WNL Nacht... ons bij ons naar voren heeft weten te brengen. Um, we, gaan, uh, we gaan ook kijken naar Twitter. Twitterers. Thean Bun Benders zegt... Nee, eerste ronde liggen we er al uit. Uh, dan is uh, Edward, die zegt... Eens deze groep is erop gebrand een goed resultaat uh, neer te gaan zetten... na de verloren WK-finale. Sam van der Pol zegt... Gewoon Europees kampioen. Dat is heus niet zo gewoon, maar het zou wel kunnen, zegt hij. En Arne Stierman twittert... Komkommertijd, wat maakt het uit? Worden we, weer, worden we tweede? Worden we toch weer rondgevaren? Het zal wel de Nederlandse zesjescultuur zijn. We gaan even luisteren naar Mark Rutte, onze minister-president. Daar vroeg Jesper Stoffelen hem op het Binnenhof wat hij denkt van het Europees kampioenschap voor oranje. Worden we Europees kampioen, meneer Rutte? Ik hoop het van harte. Gaat u uh, naar de finale toe? Daar gaan we nog uh, over praten, vanwege de situatie in de Oekraïne. Daar moeten we nog een besluit over nemen. Maar ik hoop van harte dat we winnen. Kijk, diplomatiek als hij is. Rutte kan niet zeggen of hij erbij is. Maar hij, gaat wel een beetje, uh, hij heeft in ieder geval veel uh, optimisme in, in de toon. Al durft hij het nog niet uh, uit te sluiten dat we het niet worden. Uh, kijk, Ferdinand Hossenbuck, zijn Utrecht. Goedenavond, Joost, met Ferdinand Hossenbuck. Ferdinand, Ferdinand, tijdje geleden. Ja, het is een tijdje geleden, maar met voetbal ben ik er altijd... Joost, heel kort hoor. Kijk, ik ben het oneens met je stelling. Er zijn favorieten, er zijn de drie. Duitsland, Spanje en Nederland. Er zijn outsiders, Italië, Frankrijk en Rusland. Maar Joost, wat heel belangrijk is op dit toernooi... een goed collectief en dat er geen wrijvingen zijn binnen de selectie. En op hm? sommige evenementen, Joost, kan alles in één keer ja, omslaan. Ja, nee, zeker. Benieuw. En het resultaat, daar gaat het om. Kijk, het Nederlands elftal heeft goede voetballers. Bert weet hoe hij het team neerzet. Hij ja. bepaalt, hij beslist Joost. En als er op 9 juni dit team tegen de Denen... na 90 minuten aan de goede kant staat van de streep... ...dan, dan is de eerste goede stap gezet. Ja, ja, ja, en ja. die stap op zo'n podium, Joost, is heel Heel nou, Je zegt belangrijke dingen, Fernand, dat mentale. Iedereen kijkt natuurlijk ook toen ze door Auschwitz liepen met elkaar. Toch, hoe is de sfeer? Wat, wat, wat, wat, maak, jij, wat maak jij ervan op vanaf de trainingsvelden ook hoe, hoe de sfeer onderling is? Weet je, kijk, je kan het nooit uh, uh, bepalen of zien als, als, als buitenstander. Bert weet wat voor sfeer er in zijn team is. De buitenwacht, de critici, de media, jij, ik, die hebben onze eigen mening. Ja. We weten en dat is helemaal zeker, ik zeg bijna zeker dat Huntelaar niet lekker in zijn vel zit, maar dat is de nationale discussie. Joost, ja, dat, dat moet is van dat erbij. Of ja. Ja, en we hebben allemaal onze eigen mening. Mijn mening, hoor, dat besluit is... je kan beide laten spelen. Maar oh. dat gaat wel ten koste van een andere speler. Dat klopt. Vredinand Hossberg, dank je, dank je zeer. Uh, ik denk als we de, ronde, de eerste ronde doorkomen... de pool door, dan lopen we toch door zo door naar de finale. Tim Heusinkveld zegt... geen twijfel over mogelijk Oranje. En uh, daar, daar is hij duidelijk al oh My life zegt... heerlijke stelling voor het vaderland. Zeg ik eens avondspits. Oranje wordt Europees kampioen 0800-1121. Laten ze luisteren naar uh, de heer Roemer... lijsttrekker van de SP... ...die ook uh, bij ons voor de microfoon reageren voor avondspits. Wat denkt Emiel Roemer van de stelling uh, Oranje wordt Europees kampioen? Ja, natuurlijk gaan we dat willen. <laughs> ja, ik ben net zo'n optimist als ieder andere Nederlander of heel veel Nederlanders. Uh, we hebben een heel goed elftal en ik ben een groot voetbalfan. Uh, uh, ze zaten er bij de WK heel erg dichtbij... En ik denk dat Nederland samen met Spanje en Duitsland uh, uh, de landen zijn die er het meeste aanspraken maken. Maar je weet het maar nooit. En zeker bij EK's. Denemarken is uh, uh, zeer verrassend een keer Europese kampioen geworden. In Griekenland is heel verrassend Europese kampioen geworden. Het blijft de sport. Ja, van Emil Romer had ik het ook niet anders verwacht. dan dat hij optimistisch altijd zou zeggen: Oranje wordt kampioen. Wat vindt ze hier van de hal ervan uit Amsterdam? Goedenavond. Ja, goedenavond uh, Joost, eerste ja. Uh, ik, uh, wat vind ik ervan? Ja, we worden gewoon kampioen, hè? Ja, kampioen. Als we van, de, de, we moet, als we van Denemarken winnen, van Duitsland en van Portugal... Nee. Ga ik ervoor... Uh... Ja. Zeg ik, wil worden kampioen. Oké, okay, dankjewel. Je hebt de eerste borrel achter de kiezen, merk ik. Wijnand Weerdeburg zegt, Eerdmans zeker weten. En tegen Duitsland gaat het gebeuren in de finale. En Meisner twittert, uh, hashtag WNL. Het EK geeft een beetje afleiding van de economische crisis... en het bizarre Lentakkoord. Ook dat is helemaal waar. Stel meteen dus naar Garkov gaan we praten... met, uh, met Tom van, uh, van de supportersvereniging uh, van de KNVB. U kunt meedoen. 0800 1121. Oranje wordt Europees kampioen. Ralf. Ja... Joost, goeie avond. Rolf. Ja, ja, ja ik, uh, ik ben helemaal niet zo, uh, zo optimistisch eerlijk gezegd. Dus voor mij mag het hoor, vooropgesteld. Maar uh, die, die, die Hosanna-stijl bevalt mij helemaal niet zo. Die, uh, yes. ik, wil, ik, ik ben nog van degenen die zeggen van... als het geworden zijn, dan zeg ik ja. Ze ja. hebben het binnen. Maar kijk, als politici dit gaan zeggen... dan moet al een voorteken zijn. Hè? Oh. Die liegen altijd. <laughs> nou, in dit geval, ja, nou zijn we er toch? Ja. Dus zeg ik, ja, en mijn eigen voorgevoel zegt ook: van kom, je komt niet door die eerste ronde heen. Daar ben ik nog het meest bang voor dat ze dat niet eens gaan halen. Dat is dus altijd het nee, nee, grootste obstakel. Ja. Maar half maar ja, dus ik... maar, maar, maar, maar doen denken, dat helpt ons ook niet vooruit, toch? Nee, realistisch denken. Ik, ben een, uh, ik probeer, net als in de politiek trouwens, ik probeer realistisch te denken. En dat, dat mis ik bij een heleboel partijen. En zeker bij meneer Pechtold. Die, die, die, die, die, als die het al zegt, nee. En dan, dan, net hoort de heer Roeman ook. Ja. Ik, nou, dan is het bij voorbaat. Dan weet je dat het gewoon niet doorgaat. Dat zijn ja. uh, van die fantastische mensen. Die, van, ja, die fantasieën die gaan mij te ver. Nou, de wens. Ik, uh, ik, ja. Oké. Okay. Ik ga kijken en ik hoop dat ze ver komen. Maar ik ben bang dat ze niet verder dan de eerste ronde komen. Dan ga zeer... ik er geen traan om laten hoor. Nou dat, dat doe ik dan wel. Maar ik hoop dat je ze ongelijk ik... krijgt. Met je, met je realistische ja, voorspelling. Ik, ik hoop het ook. Ik okay. hoop het ook. Maar ik, ik, ik, je hebt het gehoord. Ik heb het duidelijk gehoord. Het staat ook vast hier op de band. Uh, u heeft het gezegd. 0800 21 Oranje wordt Europees kampioen zeg ik. Paul Visser zegt. Uh, Eerdmans politici hebben geen visie over de toekomst. Uh, en dus zeker niet over voetbal. En Bert Schouwstra natuurlijk een volwaardig eens, maar let op, de Ieren komen ook ver. Ja, We krijgen 16 miljoen uh, bondscoaches nu binnen op onze lijnen. Dat vind ik ook mooi om te horen, want uh, u denkt er allemaal ook weer het zijnde van. En totaal verschillend moet ik zeggen. Het is niet overtuigend uh, eens, kan ik zeggen. Uh, Adwin Hogesdag, goedenavond. Goedenavond. Nou, Nederland was uh, gewoon Europees kampioen als wij uh, het elftal maar vleugels geven. Ja. En uh, net als uh, afgelopen zaterdag tegen Noord-Ierland in, in de Arena, daar hebben de heren een... Uh, zou daar een adrenaline gekregen En daar hebben ze heerlijk gescoord En die lijn moeten ze gewoon voortzetten. En als wij hem, uh, dan kunnen We kunnen wel gaan moppelen van die is er niet en die is er niet. Dan nee. moeten we gewoon kijken naar die is er wel. En uh, al onze krachten bundelen. En als een blok achter oranje gaat staan. En dan gaan we dat helemaal hebben. Dankjewel Edwin. Als een blok achter oranje gaat staan. Dat klinkt goed. Nu naar Garkov, de Oekraïne. Daar aanwezig is voor ons Theo Pauw. Hij is penningmeester van supportersvereniging van de KNVB. Goedenavond Theo. Heel goed. Als het kijk is... Keo, okay, oh, ik kan je goed horen, ik hoop jij mij ook. Um, hoe is de sfeer? Ja hoor. Theo, zit, ja, zit er vertraging op de lijnen voor je me niet? Want ik vroeg me af hoe de sfeer momenteel is in Garkov, en Nederland speelt zaterdag. Het is fantastisch. Ja, ik ben nu op het plein, het schobodi het prijsplein in Garkov. Er staat een podium, nou ja, in het oostblok konden ze wat uh, groot maken. Maar het is podium dat is zo gigantisch groot. Ik heb voor 18 jaar op podium gestaan tijdens EK's en WK's, maar zo'n groot podium heb ik nog nooit gehad. Mm. Er is een scherming van 120 vierkante meter. Het plein wordt vanavond voor de Oekraïne is officieel geopend. Het is een geweldig leuk feest, wel een beetje op de oostbox. En uh, we zitten net in bespreking om te praten over het feest van 13 juni. Maar in uiteraard nog 9 juni in Nederland-Denemarken. Ja. Daar verwachten we toch dat 10.000 mensen... Zo. dus En de combinatie Nederland, Nederlanders-Oekraïners, dat, dat, dat loopt soepel, begrijp ik? Daar zijn geen problemen? Ik zal zeggen, ik loop hier in het oranje rond met een heel groot crew op achter uh, op mijn rug. En uh, mensen spreken hier aan, ik vind het hartstikke geweldig dat dit hier gebeurt. Uh, ik wacht, 13, uh, 13 juni ongeveer zo'n uh, 30.000 Oekraïners hier op het plein. Want dan trekt Armin van Buren op hier een half uur. Ja. En we zijn nu aan het kijken of we die ook na de wedstrijd nog even op het plein kunnen krijgen. Mooi. Dus ik moet je zeggen, ja, geweldig hier. Super. Geweldig hey. ietsje, geweldig. Mooi, die sfeer zit goed in. Nou zeg ik, Oranje wordt kampioen. Uh, Theo, hoe de, deel jij die mening? Uh, nou, ik zou u niet zitten als ik die mening niet deelde. <laughs> Dat het wordt wel heel lastig. Maar uh, na 24 jaar gaan we die cup gewoon hier mee naar Nederland nemen. Zo is het. Ik een muisje tussen. Daar komt niks tussen. Dank je, dank je zeer Theo Pauw en heel veel plezier daar in Garkov aankomende zaterdag al tegen Denemarken en dan de rest van de pool. Ik blijf uh, aan je denken, ook als ik voor de buis zit, uh, hoe de sfeer daar is. Volgens mij wordt dat één groot feest. 0800 1121 Oranje wordt Europees kampioen. Klaas Volkerts, goedenavond. Ja, met Klaas Volkerts. Nou, het maakt mij persoonlijk niet zoveel uit, maar ik vind het wel een beetje sneu voor al die mensen die meedoen aan de Oranje gekte. En waarom? je moet uh, vind... mij aanvoerder maken. Ja. Maar ik was vroeger aanvoerder van de schoolvoetbal, van de gereformeerde school. En toen zijn wij kampioen geworden. Kijk. Het zou misschien ook een oplossing zijn. Hé, hey, maar Klaus, wat, wat, wat, wat vind je nou jammer? Je, je neem aan dat je het mooi vindt als Oranje kampioen wordt. Nee, het maakt me niet zoveel uit. Ik zou het wel leuk Voor, voor die mensen ja. die er aan mee, aan mee doen, vind ik het wel leuk. Maar persoonlijk maakt het me niet, niet zoveel uit. Oké, okay, Klaus, dank, dank je voor het bellen. U kunt ook twitteren, mensen. Dat kan op hashtag Oranje of hashtag Avondspits. Dan komt u binnen. Ik probeer de tweets live voor te lezen. En dat gebeurt hier bij Avondspits, waar we praten over Oranje. Die kampioen uh, zal worden in mijn ogen. En ik ben benieuwd naar uw voorspelling. Laten we eens kijken naar de voorspellingen van de, van de lijsttrekkers. We hebben ze allemaal onder de microfoon, uh, boven de microfoon geduwd, zal ik maar zeggen. Daar komt Diederik Samsom aan. Kijk wat hij. Hij zegt op mijn stelling: Oranje wordt Europees kampioen. <laughs> Oeh, Rob in de 93ste minuut en dan die penalty. Dat heb je vertrouwen? In. We moeten wel, hè? Nee, we zullen oh, nee. zien. We zullen zien. Ja, hij heeft er toch wel, wel weer kijk op, want dat kan maar zo gebeuren natuurlijk. Oranje wordt kampioen, Jeffrey. Ja. Uh, hallo. Zeg maar. Hallo. Jeffrey. Ik zeg van uh, zeg maar niet. Oh. En waarom niet? Nou, ik vind, uh, uh, mijn mening. ik vind dat die spelers te arrogant zijn. Ze lopen allemaal zo met een arrogante hoofd. En als je nou kijkt naar, naar die andere landen, die Duitsers bijvoorbeeld, die blijven gewoon nuchter. Die, die, die, uh, ja, die geven het niet op tot het eind. En als het even verkeerd gaat, dan uh, geeft Nederland het wel gelijk op. En dat is dus jammer. Dat zie je heel vaak. Ja. Uh, dat ze dus, uh, dus... Dat ze dus dat ze dan snel opgeven. En jij verwacht daarom ook dat Duitsland kampioen wordt? Ja. Maar die, die gaan gewoon door tot het eind, tot, tot de seconde. Dat weten we allemaal van Duitsland, toch? Die Duitsers, die, je, kan nooit, je, je kan nooit zeggen tot dat die uh, scheidsrechter uh, heeft afgefloten, dat Daan pas ga je zeggen: ja, we hebben gewonnen of we hebben verloren. Hey, en, ja. en Jeff, je bent ook bang voor de penalties? Dat zeker, sowieso. Okay. Dat staat Nederland toch onbekend. Ja, dat is het. Dat is met, met name mijn, mijn angst die daar zit bij de, bij de penalties. Jeffrey, dank je wel voor het bellen. 0811 21. Oranje wordt kampioen. Pim van der Wal. Ja, goeiedag. Ja, ik, ik denk gewoon dat we Europees kampioen worden. En uh, ik word een beetje moe van al dat gezeur over die slechte verdedigingen van ons. Want uh, als je naar de reeks van wedstrijden kijkt, dan uh, zeker in de kwalificatie. Daar hebben ze allemaal keurig gedaan. Natuurlijk missen we nu uh, Matthijssen. Maar als je kijkt naar de, naar de verdediging van de tegenstander, dan is dat ook ver van optimaal. Dus het hangt toch af van de vorm van de dag ja. en van de instelling. En dan geloof ik echt dat wij met dit spel Europees kampioen kunnen worden. Oké, okay, Pim, dankjewel. Laten we luisteren wat PVV-lijsttrekker Wilders, Geert Wilders ervan zegt. Hier komt hij. Meneer Wilders, gaan wij het EK winnen als Nederlands zijnde? Dat uh, daar, daar hoop ik enorm op in dit geval, U ook? Ja, wij ook. Dat zeker, Geert. Dat u hoorde, Jesper Stoffelen, trouwens. Onze collega van de WNL Nacht. die alle lijsttrekkers die vraag heeft gesteld. En eigenlijk zonder uitzondering. denken ze er heel, heel positief over. Niet iedereen spreekt het uit. Maar in plaats van het, het boycotten zijn ze in ieder geval wel van mening. dat Nederland heel ver gaat komen. Ewald Kessler twittert. Oranje is kansloos op het EK. Het zijn toch weer de Oostbloklanden. die elkaar naar de volgende ronde stemmen. Ja, Jaap Thijssen zegt. afhankelijk van hoe de gokmafia erover denkt. En King Guaf zegt. oneens. vive la France. En die hebben ben namelijk wel een verdeniging. Je kunt meedoen via hashtag Oranje of hashtag Eerdmans. Twan uit Graven, goedenavond. Ja, goedenavond. Twan, wat denk jij ervan? Nou, ik denk dat ze kampioen waren. Ja, en, en, en hoezo ben je zo overtuigd? Ja, ik weet het niet. Ik heb het uh, idee zo dat, uh, dat ze er dat dit jaar wel doorheen komen. Ja, nou, het is, is, is een duidelijke mening. Dank je, Twan. Uh, de heer Spelling, Goedenavond. Oh, die krijg ik niet binnen. Martijn, Martijn de Beste, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik uh, ben bang dat we het niet gaan redden. Ik zou het heel leuk vinden, maar als je de selecties uh, van de Europese landen naast elkaar legt... ja, dan gaan we het echt afleggen tegen Spanje. Mooi voetbal, topcompetities, alle spelers. Ja. Nee, dat, uh, dat gaan we niet redden. Maar Spanje, die, dat, dat kennen we, dus we zijn wel voorbereid op een nieuwe slag met ze, zou ik zeggen. Nou, ik denk dat je het sowieso op het middenveld en uh, in de achterhoede ga je die slag echt dik verliezen. Ja, de aanval van Spanje is dit jaar misschien wat minder, maar uh, Jorente die heeft in de UEFA uh, uh, uh, uh, uh, Cup ja. ook weer veel laten zien dit jaar. Dus nee, dat, dat ja, het is heel jammer. Ik hoop dat we ze pas in de finale tegenkomen. Ja, precies. Is dat is de enige kans. Maar nee. Nee, nee nou, dat zie ik niet zitten. Je ziet het niet zitten. Het zou inderdaad, ik weet niet wie dat heeft uitgerekend of we in de, in de finale tegenkomen. Maar dat zou inderdaad, ja. dat zou zomaar kunnen. Um, waar, waar, waar, waar denk je dat het meeste van, van te verwachten valt, van de spelers? Welke, welke aanvaller uh, zie jij het, uh, de topscorer worden voor Oranje? Voor Oranje? Nou, ik denk, ik denk dat Wesley Sneijder uh, topscorer wordt, want ik zie Van Persie ze er nog niet in schieten. Ik bedoel, als je zo'n gedreven spits als Huntelaar... Uh... Ja, in je team hebt, dan moet je hem gewoon opstellen. Dat uh, ja, ja. Nee. Daar kan je niet omheen. Doe het dan samen. Maar ja, we zijn geen bondsklooshebbers. Dus... Nee, nou, we zijn het vanavond allemaal, uh, Martijn. Dank je voor het bellen. 0800 1121. Uh, Oranje wordt kampioen. U kunt nog meedoen. Ook via Twitter. Dat is hashtag uh, WNL of uh, hashtag Eerdmans. Maar het kan ook hashtag Oranje zijn. Sander Willemsen uit Utrecht. Dag Joost. Dag Sander. Vanavond. Hallo. Vertel. Ja, laat ik het maar zeggen. Nee, uh, ik, ik ben bang dat we geen kampioen worden. Nee. Uh, alles, alles wijst die kant op, Joost. Uh, de, de kansberekening natuurlijk. Uh, de voorbereiding, het uh, laatste half jaar. Meer, meer verloren dan, dan uh, gewonnen. Uh, maar aan de andere kant, het is wel een EK. En dat, uh, daar hebben outsiders ook kans. Vind je ons een outsider, serieus? Ja, dus, dus, dus dat, dat staat er wel weer tegenover. Dus het zit er een beetje dubbel in, uh, moet ik zeggen. En waar ik... Misschien wel op hoop is dat Nederland toch kampioen wordt. En dan ben ik namelijk benieuwd uh, naar mijn eigen reactie. Twee jaar geleden het WK. Ik zag het, uh, ik zag het al gebeuren dat ze kampioen zouden worden. En ik vond het eigenlijk maar niks, dat voetbal van ze. Nee dus heb ik ook ze, hè, in plaats dat, van wurm en dan krijg ja, je ja, dan krijg je dat het, het dilemma van moet je dan toch gaan uh, meedoen in de polonaise, terwijl ja. je eigenlijk alleen maar kritiek wil leveren. Ja, dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe ik dan zou ja, reageren. ja, ik ken dus, dat gevoel. dan moet ze misschien toch maar wel kampioen worden. dat is beter, denk ik, voor heel veel, uh, voor, om heel veel redenen. Sander, zou het zo, veel mensen zeggen, het is de laatste kans met dit elftal om nu uh, de kampioenschaal te pakken. Denk je dat? Ja, dat wordt, dat wordt veel gezegd. Hè? Dat de, leeftijd, de leeftijd onder meer in, in beschouwing genomen. Ja, maar goed, er blijven nieuwe voetballers aankomen. en, de, en ja. uh, uh, Als je het zo gaat bekijken naar nou, wat we in het veld hebben staan, zou je zeggen, met, met zo'n verdediging kun je uh, nooit in de finale komen. En dat kon, dat kon ook. Ja, is ook waar. Daar is ja, is ja, moet er niet te veel van aantrekken. De, de, ik denk dat je toch vooral uh, je vast moet houden aan het feit dat het een EK is en dat. Uh, in deze uh, iedereen dat uh, kan winnen. Oké, okay, Sander, daar later bij. Dankjewel 081. Ik denk dat het bijna 50-50 is wat we hier binnen krijgen. Worden we kampioen of worden we het niet. Veel mensen hangen, uh, laten, hangen het op aan, de, aan de, ronde, de eerste ronde. De pool waar we doorkomen. Er komt op Twitter binnen. Ed Sabel, die zegt natuurlijk kampioen na 5-0 verlies tegen Duitsland in de voorronde. En 2-1- winst in de finale tegen Duitsland. Kijk, die heeft er echt over nagedacht. Jasper zegt uh, vier jaar geleden totaalvoetbal. Twee jaar geleden resultaatvoetbal. Dit EK mag oranje met beide. De eerste plaats ophalen. Uh, zegt u bij avondspits ja dat is altijd het punt, moet je mooi voetbal laten zien of ga je puur voor het resultaat. Het was uh, twee jaar geleden behoorlijk uh, het laatste en dat mislukte ook nog. Heine Pol zegt Eertmans ja zeker. Er zijn natuurlijk hoge verwachtingen, maar Oranje heeft het team om deze verwachtingen waar te maken. Ik laat u nog horen, Sibrand van Haarsma Buma, die zei tegen Jesper Stoffelen het volgende op de vraag, wordt Oranje Europees kampioen? Nederland wordt Europees kampioen. Ja. Eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. Tegen wie gaan we de finale winnen? Die winnen we als altijd van Duitsland. met 3-1. Kijk, en die zetten we vast. 3-1 zegt Sybrand Buymen. Nou, als hij dat wint, als dat klopt... dan uh, moet ik zeggen, mogen er wat stemmen bij voor het CDA. Dat zou ik, dat zou ik geweldig vinden. Wouter Twitter, Duitsland wint met 1-1 in de penalties... in de finale tegen, tegen Nederland. Dus die zit ermee oneens. Holly zegt, avondspits, echt niet. Schromelijke zelfoverschatting van een gemankeerd elftal... met de zwakste verdediging van alle deelnemers. Even kijken, meneer Boonstra uit Almere... Worden we kampioen? Um, ja of nee? Nou, wetenschappelijk bekeken uh, niet. Want als we kijken hoeveel EK's uh, we hebben deelgenomen, hebben we slechts één keer gewonnen. Ja. Um, dus op, op basis daarvan zouden we het niet redden. Uh, maar wat ik mooi vind is dat iedereen, zelfs de politici, uh, uh, geloof hebben dat we het gaan redden. En uh, uh, daar heb ik ook absoluut geloof in. En uh, ik denk dat, we dat dat de spirit is die wij hier in Nederland uh, nodig hebben. Oké. Okay geloof hebben in de zaken. Ja. En dat zou voor de politici ook uh, enorm helpen. Meneer Boonstra, dankjewel. Het is genoteerd. U denkt ook dat Oranje de kampioen gaat worden. Het is, het is voor mij een wens en ik hoop dat het gaat lukken. Straks op deze zender Kunststof met Koen Vermeulen te gast. Dit was de laatste avondspits van dit seizoen. We zijn weer terug op maandag 13 augustus. Geeft u rust, het geeft ons ook wat rust. We wensen u een fijne zomer, een fijne sportzomer, en een heel goed EK. Geniet ervan en graag tot augustus.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 niet in het water ligt, luister ik naar Radio 1 Sportzomer? Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Deventer op Stelten, Internationaal buitentheater. 5 tot en met 8 juli. Kijk op deeltvanoverijssel.nl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 aanvallen dus Hallo Jimpo. Hallo Jimpo. dit is radio 1